trekken trekken lekker trekken aha trekken trekken lekker trekken a o e o e e trekken trekken trekken trekken a -o -we, o -we, o -we. Trekken, trekken, Lekker trekken van de, de staat. staat En iedereen Betaalt zijn zich blauw. Aan belasting Ja mensen Vinden het niet zo leuk Maar ja Via via krijgen we misschien Toch nog wel wat terug Op is het misschien Niet zo erg de veel belasting Ach jij ja. Weet je even Misschien wil je wel Wat een je ja wie weet het, ja vries moeilijk ja maar ja kijk ja, als je het zo ziet ja dan blijf je altijd klagen ja wie niet klagen weer niet winnen. maar mij hoef je niets te vragen want ik heb geen enkele cent, want ik heb geen rol I'm <laughs>